Jan van Esbroek, organisator van The Night of the Proms, reageert op het overlijden van James Brown. Ik kreeg een uh, sms-bericht van onze Duitse partner, die uh, blijkbaar eerder op het nieuws was dan ikzelf. Met sad news, uh, James Brown died this night. Wat was uw eerste reactie toen u dat sms ontving? Ja, uiteraard verbazing, want toen hij hier twee jaar geleden stond, was hij nog uh, very alive and kicking. Bovendien wist ik dat hij nog heel veel shows aan het doen was. Trouwens, we stonden er gepland tot halfweg volgend jaar, dus hij moet zich in ieder geval zeer goed gevoeld hebben. En bij gevolgen een je curieus van, tja, wat kan er dan gebeurd zijn dat dat zo snel uh, gegaan is of dat die zo snel gestorven is? Dus mijn eerste reactie was een verklaring zoeken van, hoe is dat nu toch mogelijk? Want dat is heel onverwacht. De tweede reactie is natuurlijk wel jammer dat, uh, dat zo iemand moet verdwijnen, want dat is een heel veelbetekenend man in de muziekgeschiedenis. Uh, en dan de derde reactie was van, God ja, onze business is eigenlijk 50, 60 jaar oud. De moderne muziek is, is is niet veel ouder dan dat. Dus het wordt een beetje logisch dat er links en rechts al eens mensen van ons wegvallen, gewoon uh, omwille van de leeftijd. Tot aan zijn dood stond hij nog op podium. Is hij voor u de hardst werkende man in de showbusiness? Uiteraard is dat eigenlijk een KMO op zich die. Maar één bron van inkomsten heeft, dat is de inkomsten van de zanger die de zanger realiseert. En wil die kamer blijven draaien? Ja, dan moet hij ook inkomsten blijven realiseren. En bijgevolg moest hij wel blijven optreden. Dus het was een beetje een vicieuze cirkel volgens mij. Hij kon niet anders dan de hardest working man in business zijn, omdat hij nogal wat volk te betalen had die, die mee met hem toerde. In 2004, u zegt het, was hij headliner op de Night of the Bronze hier in Antwerpen. Hoe kijkt u terug op die samenwerking met James Brown? Muzikaal was dat meer dan oké. Okay. Op die leeftijd, die energie op het podium afstralen, is uiteraard geweldig. Weet je, het, is nooit, het is niet de meest fantastische headliner geweest die we ooit gehad hebben. Zeker niet. Maar het is wel een legende geweest die op zijn plaats stond in een... Setup met, uh, met het orkest. Hij heeft uh, een puntgave muzikale prestatie geleverd. En ik had het gevoel dat het publiek meer dan onder de indruk was van zijn prestatie. Om nu te zeggen, dit was het uh, mooiste moment uit de carrière van de Night of the Proms, dat kan ik er echt niet van zeggen. U had nog plannen met James Brown uh, in Duitsland? Wel, we hebben uh, James Brown hier gehad in 2004, alleen voor België, omdat het toch al een vermoeiende reeks uh, concerten was en we het niet zozeer aandurfden om hem voor de hele tournee te boeken. En er is uh, in het voorjaar overleg geweest, verregaand zelfs, om hem te boeken voor uh, de shows in Duitsland dit jaar. En ja, het kan natuurlijk allemaal speculatief zijn, maar stel dat hij dat had gedaan, dan had hij misschien die ontsteking wel niet opgelopen en dan was hij nog onder ons geweest. Dat is heel gemakkelijk om te zeggen. Maar goed, we zijn niet tot een financieel akkoord gekomen. En zelfs dus dat was nog niet uh, het grootste probleem. Uh, het was vooral de entourage rond hen. Die nogal aandrong om met heel veel mensen te komen. En dat is uh, voor een soort productie als wij echt een onmogelijke zaak. Dus we zijn dan niet tot een akkoord gekomen.